Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Oekraïne is het vandaag de dag van de overwinning. Op die dag vieren voormalige Sovjetlanden het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Moskou, in Rusland, deden ze dat met een militaire parade en een speech van Poetin... Maar in Oekraïne keken ze daar niet naar, zegt verslaggever Wessel de Jong. De weerzin tegen Poetin hier is enorm. Zoals één man hier zei, uh, uh, ja, ik heb geen behoefte aan een verslag uit een gekke huis. Ik ben mijn huis verloren door deze man. Ook in Polen was een herdenking van Sovjet-soldaten. De Russische ambassadeur die daarbij was, werd door demonstranten bekogeld met rode verf toen hij bloemen wilde neerleggen. Drie militairen van de luchtmacht zitten thuis met een schorsing. Dat heeft te maken met een ongeluk tijdens een feestje vorige maand in Leeuwarden. Daar raakten twee militairen ernstig gewond en er was een forkheftruc bij betrokken. Wat er precies gebeurd is, wil Defensie niet zeggen. UNICEF maakt zich zorgen om jonge vluchtelingen die hier in Nederland worden opgevangen. Volgens de organisatie zitten de noodopvanglocaties overvol... waardoor de jongeren soms al maanden in tenten moeten slapen. In totaal zitten er meer dan 2000 kinderen in de opvanglocaties. UNICEF wil dat ze voorrang krijgen om naar grotere locaties te gaan. En corona ligt al een tijdje achter ons. We zijn weer gewend aan de drukke concertzalen, volle bioscopen, drukke terrassen maar niet iedereen zit alweer zo snel terug in het oude normaal zoals de geitjes in het Amsterdamse bos want ook daar is het druk. Ze zijn ook een beetje bang. En was dat eerst niet zo? Nou, vroeger en... was het niet zo, nee. Vroeger, als je dat geeft aan hem, dan gaan ze gelijk drinken. Misschien zijn ze bang door corona, dat dat mensen niet gegaan is misschien. Misschien moeten ze meer gewend aanraken. Nou, vooral de geitjes die tijdens corona zijn geboren vinden al die aandacht nog even wennen, merkt ook dit kind. Ik ging hier zitten en toen ging hij ineens bij mij liggen. En uw kabel wordt opgegeten door een geit. Ja, die kabel die kon nog worden gered door de verslaggever. En met de geitjes moet het volgens de eigenaresse ook goed komen. De meesten houden van aandacht en passen zich snel aan. De weer: zonnig, weinig wind, 21 graden in Friesland, 25 in het zuiden van het land. Morgen iets meer wolken in het waddengebied, kan het wat gaan regenen en het is warmer dan vandaag. 22 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Broekhuis van de ANBB. Fielen staan er op de A7. Heerenveen richting Zaandam. Op de afzijddijk 4 kilometer. En bij Purmerend 3 kilometer. En op de A10. Richting knoop Nieuwe Meer, Nieuwemeer. Voor de Koentunnel 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heen. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 circuit aan het water aanleggen, maar dat mocht niet. Oh. Dus uh, vandaar dat ze het op deze manier uh, we hebben, hebben, we opgelost. hebben opgelost. Maar goed, uh, de, de, de, de vrijdag, uh, de, de twee vrije trainingen, die waren uh, um, um, ja, uh, niet, niet hoopvolgevend, laat ik het zomaar zeggen, want uh, vanavond is dan de derde vrije training en de kwalificatie, Nederlandse tijd. Uh, maar uh, het is uh, rampzalig verlopen. Met name die tweede uh, kwalificatie, De tweede vrije uh, training van Max. Maar daarover meer tijdens Pet Report. Daar kijken we natuurlijk even uitgebreid op terug. Om kwart over vier. We gaan weer voetballen. Ja, We gaan naar het uh, duinkjesveld. Want uh, daar speelt SV Zandvoort thuis tegen HBOK. Ik kan geen één afkorting van een voetbalclub onthouden. Maar behalve deze. Daar ja, hebben we op, deze, op gestudeerd, uh, Albert-Jan. Hier, hier hebben we op gestudeerd. Het begon op...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 of a man who saved your life, find it in the mother's eyes, looking at her child, it's everywhere, yeah, love it, everywhere you the where are. You can find the traces Uh, nog lang geen uh, Valentijnsdag, maar toch wel een klein beetje hoor. Met uh, de muziek van Elle uh, Clark en uh, Love is Everywhere. Hier is trompetta. Ni ah, nadie te vergaat, ik te veer. Ni no me importa el color de tuur piel. Si bien esa baila, yo estaré ahí. Vamos a romperla.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 Spanelanden.nl slash groener. Daar kan je aanmelden voor uh, deze unieke actie hier in Zandvoort. Heel veel lekkere muziek uh, vanmiddag. Heel veel lekkere muziek tijdens het mooie weer uh, van vandaag. We hebben de zin in met onder meer uh, deze van uh, Billy... Uh, nee, ja, Joe Jackson moet ik zeggen. Hier is uh, Stepping Out. Kom voor Goedemiddag van CFM met uh, twee grote hits, uh, non-stop. Als eerste uh, Joe Jackson en uh, Stepping out, en erachteraan. Uh, deze van Sigala uh, en uh, Melody. Zie Inmiddels uh, precies half drie. Albert Jans zitten klaar voor het weerbericht. Het was op deze zaterdag aanvankelijk bewolkt. En er viel zelfs af en toe een drupje regen.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 Deze plaat hebben we al tijdje niet meer uh, voor je gedraaid. Dus uh, het wordt er wel weer tijd voor. We hebben de in met uh, la bicivre. Here is nothing's gonna change.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 En dat was uh, de single van uh, Talk Talk. We gaan naar het Duinsjesveld toe. De wedstrijd van vandaag. HBOK, daar spelen we tegen. Goedemiddag Jan van der Leden. Goedemiddag Robby. Zo, goedemiddag. goedemiddag. Ja, goed. Goedemiddag. Vorige week was even een rustweekje. Heb je ervan genoten? Heerlijk, heerlijk. Absoluut. Kijk, helemaal goed. Nou, vandaag mogen ja. we echt aan de bak. Want we spelen tegen de nummer één op dit moment. Ja, dat is HBOK. Zij gaan vol voor, voor de winst. Want als, uh, Waterwijk heeft ook een zware tegenstander, ANVJ. Dus ze hopen dat ANVJ daar misschien wel een puntje laat, of twee puntjes. En dan kunnen ze uitlopen, dat willen ze tenminste. Maar wij spelen met de wedstrijdbal, gesponsord door uh, Charles Roosleur. Van de interieurmodel Roosleur. En die bal is eigenlijk uh, garant voor, voor een overwinning. Ja, dat vind ik ook. Maar als die bal sponsert, dan uh, zouden wij altijd winnen.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 Maar ja, op vakantie, maar ja, op vakantie gaan uh, tijdens de competitie uh, klinkt me niet altijd best in de oren. Ik vind het. Ja, ik deed het vroeger nooit. Echt niet. Nee. Nee, dan heb ik. Heus niet altijd in het eerste gespeeld, maar wel heel lang in het tweede. Maar het vakantie gaan tijdens de competitie was er echt niet bij. Nee, nee wat kan je? Uh... Als je nou zo'n jongen neemt als dus milan Berg Belekamp, die zal het nooit doen. Echt nooit.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 Dan moeten we toch wat aan gaan doen, vind je niet? Ja, ja. hoe doe je dat, hè? Mooi weer. Een paar overwinningen en dan... Ja, een beentje in het clubhuis na afloop. Ja, ja, ja, ja, ja. Afterparty of zo, weet je wel. Nee. Oké, nou... HBOK krijgt nu een vrijst afgenomen op 20 meter. Oké, neem het nog even mee, Jan. Iedereen staat klaar. Jeffrey en Milan, de korte op, schiet aan...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 en nee, het Oké, okay, kijk. Het, uh. Hartstikke goed. Ja, daar Hartstikke zijn we. Goed. We zijn trots uh, erop. Uh, <laughs> helemaal <laughs> goed. Uh. Trots. Maar ja, in ieder geval... Dit is, na, wel na, dit is gewoon even lekker. Ja, zo, zo is het. We komen er we echt wel in hoor. Ja, zeker. Nou ja, we, albert en ik hebben het al een paar keer gezegd. HBOK, het begon op klompen. Dat blijft wel een hele aparte naam natuurlijk, hè? Ja. Dus toen, ja, dus toen dacht ik van... Uh, wat moeten we er nou achteraan gaan draaien als... Uh, als uh, Jan uh, met, uh, met het eerste verslag uh, klaar is. Nou, ik heb er een gevonden hoor. Ronnie Hilton en uh, Windmail in Old Amsterdam. Dat vind ik wel bij passen. Bij klompen en zo, weet je wel. Dankjewel. A Tot straks, straks hè? Tot straks. Wat? Oei, oei. Een windmill with a mouse in. En hij was niet He sang every morning how lucky I am. Living in the windmill in Old Amsterdam. I saw a mouse.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 net uitgekomen afgelopen vrijdag. En wij draaien al hier op de radio. Dat was de nieuwe zingel van Rolf Sanchez. Afgelopen woensdag, afgelopen week, stonden we stil inderdaad bij 4 mei, op, En er was ook weer een herdenking bij het namenmonument. Ja, en dat was namelijk voor de eerste keer... We zijn de oorlogsslachtoffers herdacht... bij het nieuwe Joods namenmonument van Zandvoort.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 single van Carrie Barlow. Wij zeggen graag tot zometeen voor het volgende uur Zandvoort op zaterdag.